Renate Evers met het NOS-journaal. Zeven Nederlanders in Libië zijn bij een Britse reddingsactie geëvacueerd. Ze zaten in Jakira, in de woestijn ten zuiden van Benghazi. De Britse luchtmacht heeft met twee vliegtuigen in totaal 150 buitenlanders opgehaald. Het gaat onder meer om werknemers van oliemaatschappijen die onmogelijk de kust konden bereiken om vandaar te worden geëvacueerd. De evacuees zijn overgebracht naar Malta. Drie andere Nederlanders zijn met Duitse vluchten naar Creta gebracht.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 In de Friese plaats Burgum zijn vanochtend zeven kamelen van Circus Rens ontsnapt. Waarschijnlijk heeft iemand het winterverblijf niet goed afgesloten, waarna de dieren het dorp in liepen. Ze konden na een half uur weer worden teruggebracht naar hun verblijf in een voormalige zuivelfabriek. Het is volgens de Friese politie de eerste keer in de provincie dat kamelen vrij over straat hebben gezworven. Het weer van tijd tot tijd regen. En er staat een stevige westen- tot noordwestenwind. Vooral in een strook van Noord-Holland naar Limburg regent het langdurig. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. In Groningen en Drenthe komt dichte mist voor.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 Kia ora. Ga je mee op reis naar de Maori's? Ze wonen in Nieuw-Zeeland en je kunt nu alles over ze te weten komen in de familietentoonstelling Maori in Museum Volkenkunde Leiden. Deze voorjaarsvakantie leer je hoe je een haka doet. Dat is een Maori dreigdans met zang, uitgestoken tong en rollende ogen. Bekijk het complete programma op volkenkunde.nl. Voorjaarskriebels? Proef de lente op Tuinidee. Het grootste en groenste tuinevenement van Nederland. Met de nieuwste tuintrends, voorbeeldtuinen en heel veel groene inspiratie. Dit weekend nog te bezoeken in de Brabant Hallen in Den Bosch. Meer informatie en kaartverkoop op tuinidee.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het. Lekkerweg in eigen land. Geen bredere files, maar openbaar vervoer. Kiespartij voor de dieren.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Geschiedenis op Radio 1, fijn dat u er weer bent. Vandaag, zoals gebruikelijk, aan het einde van de maand, na het nieuws van 11 uur... onze vaste boekrecensenten Hans Renders en Han van der Horst... over de afgelopen maand verschenen historische werken... En dan als afsluiting vandaag aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen... de bijzondere documentaire in onze serie Het Spoor Terug... over de verrassende winnaar van die verkiezingen in 1966... de Boerenpartij van Boer Hendrik Koekoek. Ja, en tot 11 uur aandacht voor de deze week gepresenteerde Sportkanon. Er was al heel veel media-aandacht... en met allerlei prachtige oude beelden die daarbij horen... Reinier Paping als winnaar van de Elfstedentocht... Arts Schenk wereldkampioen en Joop Zoetemelk die de Tour vindt. Terecht werd natuurlijk vermeld dat deze kanon maar een keuze is... en dat je daarover kunt debatteren wat er wel en wat er niet in moet. Dat gaan wij vanochtend overigens niet doen. Maar we gaan die kanon bespreken met twee excellente publicisten... en sporthistorici, Alke Kok en Arthur van de Boogaard. En we gaan met hun praten over wat is er nou typisch Nederlands aan onze sport... en is er iets typisch Nederlands en is dat in de loop der tijden veranderd? Dat zo dadelijk verder... Afgelopen maandag werd er een peiling gepubliceerd waaruit blijkt dat Ronald Reagan volgens veel Amerikanen de grootste president is in de geschiedenis van de VS. Reagan, de 40ste president gedurende de jaren 80, is door maar liefst 19% van de respondenten verkozen voor Abraham Lincoln, die maar 14% heeft, Bill Clinton 13% en nog heel even... Obama staat op plaats 6 met 5 procent. Nou plaatst het onderzoek bij deze uitslag de kanttekening dat veel Amerikanen alleen kennis hebben van recente presidenten. En dat laatste lijkt ons een belangrijke toevoeging. Maar het is ook wel verrassend dat dit gebeurt, want de mythe rondom en de vereering van Abraham Lincoln lijkt in Amerika onovertroffen. Bovendien is het de komende week 150 jaar geleden dat Lincoln op 4 maart 1861 als de 16e president werd geïnaugureerd. Op het moment dat het de vraag was of hij meteen ook de laatste president zou worden. Want een burgeroorlog die een maand later zou uitbreken leek op die 4e maart al onvermijdelijk. Met Amerika-historicus Frans Verhagen bespreken we straks na de column van vandaag Henk Hofland. De mythe en de werkelijkheid van Abraham Lincoln. Um, Frans Verhagen, dat is toch wel vreemd. Reagan. Ja, de mythe van Reagan is nog sterker dan die van Lincoln. Bij Reagan heeft natuurlijk helemaal niks te betekenen. Het viel mij overigens mee dat Lincoln nog zo hoog stond hoor. Want de historische kennis is minimaal, ook in Amerika. En dat nog 15% van de mensen Lincoln kunnen bedenken überhaupt. Dat viel mij reuze mee, eerlijk gezegd. Ik dacht juist dat alle Amerikaanse schoolkinderen op werden gegroeid... met het Gettysburg Tress uit hun hoofd leren, de belangrijkste speech. Ja, maar daarna die leken... vergeten ze dat allemaal weer. En dit werd gevraagd aan volwassenen, vrees ik... die uh, toch weinig meer van de geschiedenis weten... en denken dat Ronald Reagan een fantastische president was. En uh, we gaan er straks over verder praten... maar wat is er zo fantastisch dan voor die Amerikanen aan Reagan? Iets wat wij gemist hebben? Ja, hij heeft de Koude Oorlog beëindigd. Oké. Okay. Ik weet niet of dat gemist hebben, maar ze zeggen dat hij dat gedaan heeft... Oké, nou, straks. Het was een man. En dat herkennen ze in Amerika gewoon. die begrijpt namelijk deze hele Ronald Reagan-verkiezing. Goed. Zelf ook fan van Ronald Reagan. Dat alles tot 12 uur natuurlijk in de OVT. Maar eerst maar even het actuele nieuws. En we gaan luisteren naar Gaddafi, die je voorleest uit eigen werk. Wat is de Hoe Hij heeft een bepaalde. Hij heeft een bepaalde. Hij heeft een bepaalde. R.B.J. heeft een magazi. Hij een ja, je, je ziet en hoort ze veel de laatste tijd. Arabische alleenheersers in het nauw. De ene leest als een mechanische pop van papier... de ander laat alleen een foto achter... en de Libische Bedouine Gaddafi improviseert op een zeer eigen wijze. Hij schreeuwt, laat stilte vallen, zet zijn bril af en weer op... schreeuwt opnieuw en leest dan voor uit een groot groen boek... En iedereen vraagt zich af: voert deze man nog het bevel over zijn eigen geestelijke vermogens? Of is het zelfs nu een stratege die in een traditie staat, voorbeelden navolgt of een plan heeft? Politicoloog Paul Aarts, goedemorgen. Ik hoop goedemorgen. Dat u antwoord heeft op deze vragen. Even het, het meest actuele nieuws: ja. de, de VN heeft de resolutie aangenomen. Zijn goede worden bevoren. Uh, wapenembargo. Uh, hij mag niet meer reizen. Denkt u dat hij daar. Van onder de indruk is? Nee, dat denk ik niet. In het verleden heeft hij ja, van blijk gegeven eigenlijk nergens onder de indruk te zijn. Dus uh, kijk, in de doodstrijd waarin hij nu verwikkeld is, denk ik dat hij hier helemaal niet van onder de indruk zal zijn. Nee. Dus dat het ook niet veel uit gaat halen? Nee, het is wel goed dat die maatregelen genomen zijn. En ze zouden nog misschien veel verder moeten gaan. Want we moeten toch proberen wat we kunnen. Maar ik denk dat dat uh, niet heel veel zal doen uh, aan de gebeurtenissen... die nu in Libië uh, aan het voltrekken zijn. Als, uh, u heeft net Gaddafi ook gehoord. U, u kijkt ja. de hele tijd naar hem. Is die nou uniek of heeft hij voorbeelden waar die zich aan spiegelt? Ja, het antwoord is een beetje... Uh, ambigu van alle twee een beetje, als je, dat, uh, als je dat kunt zeggen. Hij is wel een beetje uniek, maar hij gaat toch ook wel terug naar denkers voor hem. Alhoewel, er um, uh, uh, wordt hem wel eens gevraagd van heb jij nu bijvoorbeeld het werk gelezen van Karl Marx... of heb jij het werk gelezen van uh, Jean-Jacques Rousseau? Want dat zijn de twee namen die heel snel opkomen als je het groene boekje leest. En met name deel 1 en deel 2 Um, dan het is gewoon een boekje, even. Voor, voor, voor, voor, dat dat ja. is vergelijkbaar met het rode boekje van Mao. Zo, door hem geschreven en verspreid. En iedereen heeft het bij de hand, hè, in Libië? Mm, nee, niet iedereen. Ik denk alleen Gaddafi zelf. Oh. Ja, ja, ja, ja. En misschien, en misschien uh, zijn zonen of een paar van zijn zonen. Nee, dat boekje is helemaal niet uh, in die zin te vergelijken met het rode boekje van, uh, van Mao. Waar iedereen mee stond te zwaaien altijd. In Libië heb ik dat nooit gezien en ik zie het ook nu niet. Het was opvallend dat hij zelf het boekje tevoorschijn haalde een paar dagen geleden bij zijn toespraak. Maar verder zie je het boekje eigenlijk nooit. Maar het was niet zo dat je strafbaar was als je dat ding niet hebt? Nee, geen sprake van. Okay. Je bent voor heel, dingen straf, heel veel dingen strafbaar in Libië, maar niet daarvoor. Ja, nou, even nog naar dat groene boekje. E ja. Ik heb nou een Engelse vertaling op internet zitten lezen. Het, ja. het, het heeft iets... Uh... Ja, waren het niet zo pijnlijk en afschuwelijk allemaal, maar heeft, heeft het iets aandoenlijks? Het is ja. een soort kleutertaal, een revolutionaire kleutertaal. Of, of doe ik het dan te weinig eer aan? Een beetje wel. Ja, het doet, doet toch wel iets, iets te weinig eer aan. Er wordt vaak heel schamper over gedaan. En uh, die neiging, uh, ja, die ligt erg voor de hand. Maar je, je moet er toch wel serieus aan nemen. Ik denk toch wel dat hij de poring heeft gedaan om voor Libië uh, een, ja, laten we zeggen, een eigen soort politiek systeem te bedenken dat um, ja, teruggaat naar de oude, traditionele, harmonieuze Beduïne cultuur van eeuwen geleden. Um, en dat, um, dat doet ook echt denken aan um, uh, Rousseau. Met ja, dat zei, Rousseau en Beduïne cultuur ja, ja, in de Beduïne cultuur was het zo dat alles harmonieus was... en mensen waren met elkaar eens... althans, het is het idee, hè, het wordt het toch ontzettend geïdealiseerd... Um, zoals er wel vaker gebeurt door denkers... die ver teruggaan naar de toestand van de natuurwet, zoals het dan vaak heet. En wat dan uh, heel erg doorschijnt in met name deel 1 van het Groene Boekje... Uh, dat gaat over de politieke mm -hmm. problemen en de oplossingen voor die problemen... is het idee van de algemene wil. Nou ja, de algemene wil, dat doet ons heel erg denken aan Rousseau. He, le contrat social, uh, mm -hmm. de volonté général, dat is allemaal rousseau denken... Um, maar zoals ik er straks al zei, als van aan Gaddafi gevraagd wordt, heb je Rousseau gelezen, dan zegt hij, nee, natuurlijk niet, dat zijn allemaal mijn eigen ideeën. Maar het komt wel verdacht dicht in de buurt van wat Rousseau ook heeft bedacht, zegt, hierover heeft, althans. Heeft hij het eigenlijk zelf geschreven, weten we dat? Hè? Dat weten we niet, maar dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Voor zover we dingen van hem gezien hebben die hij geschreven heeft, is dit wel het Gaddafi proza, ja. Ja, dat is een van de belangrijke dingen die in het boekje ook telkens weer naar voren komt... afgezien van het feit dat het in het leven alleen maar gaat over uh, familie, stam en dan een natie... Ja. is dat vertegenwoordiging uh, uit Den Bozen is, bedrog. Ja, ja, een dat parlementair er... systeem, dat, dat, ja. uh, dat deugt al sowieso ja. niet. Ja, dat is eigenlijk de kern van zijn, um, en dat is een neologisme dat hij bedacht heeft, de Jamairia... Het zijn uh, twee woorden uit Arabisch die zijn samengetrokken. Het betekent de republiek van de massa's. Dat is een nieuw woord dat hij bedacht heeft. En dat is uh, in 1977 gelanceerd. En de kern van de Jamaharia is inderdaad het, uh, het principe van directe democratie. Vertegenwoordiging is bedrog. Mensen moeten zichzelf besturen. Het is één grote gemeenschap en uh, de algemene wil die altijd het beste met ons allemaal voor heeft, mm -hmm. zo redeneert Gaddafi, die zorgt ervoor dat we allemaal in onze trekken komen. Ja, en, en als je dat dan leest, en uh, het, al die passages die daarover gaan... en inderdaad de massa, de eigen wil... Um, dan de, kan je er niet anders omheen te denken... dat dat het, precies is hetgeen wat er nu gebeurt. Ja, ja. Nou, kijk, het... Uh, um Jullie eerste vraag was, uh, is het nou eigenlijk wel een zinnig verhaal wat die man opgeschreven heeft? Ja. En als je dan dat groene boekje doorleest, en dat hebben jullie ook gedaan, dan zie je toch op een gegeven moment aan het eind, helemaal aan het eind, daar komt de aap uit de mouw. Ik heb het hier ook voor mij. En dan zegt hij ook, in theorie is het inderdaad zo dat de werkelijke democratie uh, ertoe zal leiden dat we allemaal in onze trekken zullen komen, dus dat we allemaal gelijk zijn. Maar dan zegt hij, in de praktijk, of realistisch gesproken, zal de sterke het altijd winnen. Kijk, en de sterke, dat ben ik natuurlijk, meneer Gaddafi zelf. Dus hij is ook wel heel eerlijk, zou je kunnen zeggen. He? Eerst dat enorme geïdealiseerde beeld schetsen van we zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal een gelijke stem. Traditie vooral ook, ja. hè? Gelijk in die traditie? Ja. Maar als puntje bij paaltje komt, nou ja, en dat zien we natuurlijk nu, uh, dat hebben we eigenlijk de laatste 40 jaar gezien, maar nu natuurlijk in extreme mate, dan is het toch zo dat er maar één de gids is van de revolutie. En dat is uh, Mohammed al-Gaddafi zelf. Ja. ja. De volkswil vindt hem zijn verpersoonlijking. Hè? Dat is mooi traditioneel. Rousseau ja. en Marx, dan ja, zijn wij Ja, zijn, ja, ja, zijn ja, ja zo is Hobbes het? Ja. Thomas Hobbes wordt hier ook nog geopperd door Frans Verhagen. Dus hij heeft misschien wel uh, de hele politieke filosofie... vanaf de 16e eeuw uh, gelezen. Stel je voor? Nou, ik denk het niet. Ik denk, ik denk dat hij... Nee, nee. Want dan, had, dan heb ik het nodig kunnen betrappen, moet ik zeggen. Dan hadden we wel vaker een verwijzing uh, moeten kunnen constateren. Links of rechts. Nog even als, als laatste, Paul Aerts. Uh, er wordt ook wel gezegd dat hij schatplichtig is aan, aan Nasser. Uh, uh, nou, dat, dat is uh, op de eerste plaats zo. Daar hadden we misschien mee moeten beginnen. Kijk, uh, hij kwam aan de macht op uh, 1 september 1969. Uh, Nasser leefde toen net nog. Uh, en Gaddafi had uh, een jaar later, heeft hij ook letterlijk uitgesproken... en ook zijn politiek daarna ingericht toen Nasser overleden uh, was... het idee dat hij uh, in de voetsporen van Nasser zou treden... Uh, dus zeg maar de hele Arabische wereld verenigen... het uh, Nasseristisch gedachtegoed uh, ook een soort vorm van geleide economie invoeren... wat ook in Libië voor een deel gebeurd is. Mm -hmm. En uh, hij heeft dus heel lang het idee gehad dat hij uh, de erfgenaam van Nasser uh, was. Dat is hij overigens ook een tijdje wel serieus geweest... en dan heeft er ook pogingen toe gedaan maar in de loop van de jaren tachtig... Zag hij dat die Agribieren het helemaal niet met hem eens waren. Dat ze helemaal niet uh, uh, datgene wouden wat uh, Gaddafi wou. Toen heeft hij zich helemaal afgekeerd van de Arabische wereld. En zijn horizon helemaal verplaatst naar Zwart-Afrika. En toen heeft hij zich gaan beschouwen als de leider van Zwart-Afrika. Is... In die tijd trouwens is hij hele goede vrienden geworden. Tot en met de dag van vandaag met Nelson Mandela. Ja, ja. Zo zie je maar. Goed, oké. Okay. Nee, nee, dat ons met voor ik, ik dacht eerlijk ja. gezegd dat, dat Mandela u, komt er ook niet voor uit, kennelijk dat, in het openbaar. Dat u Idi Amin kunt ja. zeggen, want daar had hij volgens mij ook wel bewondering voor. En dat is wel even iets anders. Voor wie zei uh, je? Idi Amin, toch? Uh, ja, klopt. Klopt, ja. Hij heeft hele dat... foute vrienden. Hele foute vrienden. <laughs> uh, maar heeft de, al... te rijmen is met Mandela, niet heel, dat is niet helemaal duidelijk. <laughs> nee. uh, uh, uh, heel kort als allerlaatste. Ja. U, u verwacht dat hij gewoon tot het einde toe uh, blijft zitten en uh, tot de dood op een uh, of andere manier een einde zal maken aan zijn regime? Ik verwacht het wel, maar politicologen hebben uh, niet zoveel voorspellingsvermogen... Uh, oh. zoals ze we misschien <laughs> weten. Dus, uh, ik, het is ik raadzaam niet... om voorzichtig te zijn. Ja, ja want ik, ik zag net even heel kort, drie seconden... ik zag net even op het nieuws, uh, stond, een, stond een kopje... het leven van de Gaddafi. Gewoon de kop stond er. Toen dacht ik van... Hij hey, zal toch niet dood zijn? Ja. Of zelfmoord gepleegd hebben? Dus dat kan ook nog. Uh, dus ik waag me niet aan een voorspelling. Paul well, Aerts, heel hartelijk dank voor uw toelichting. Alsjeblieft. Ja. Ons Als landje is bekend om boter, eieren en kaas. Maar op de gladde ijzer zijn we ook een hele baas. Van al die grote namen trekken wij ons echt niks aan. We hebben hier twee jongens, nou die kunnen er wat van.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 Goed, ons landje is bekend om boter, eieren en kaas... maar ook op de gladde ijzers zijn we ook een hele baas. Zo bezong Johnny Hoes en het Heia Heia-koor in 1966... onze twee beroemdste schaatsters uit de jaren 60. Art en Casey zijn vanzelfsprekend opgenomen in de sportkanon... die deze week verscheen bij uitgeverij Thomas Rapp. In het boek is de hele sporthistorie van Nederland opgenomen. U vindt er van alles. De uitvinding van het korfbal in... Even quizzen. Weten jullie wanneer dat is? uitvinding van het korfbal? 1907, het korf. geloof ik. Bijna goed. Ja. 1902. Ja. De Olympisch gouden medaille voor de dames ploeg in... <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb ze aangekondigd als excellente sporthistorici. 19... Geen, geen wandelende encyclopedieën. Ja, <laughs> <laughs> nee, maar ik heb nooit oh, geweten wow. dat dat ook zo was. Dames Dameschimmistiekploeg in 1928. En natuurlijk... De helden en heldinnen Sjoukje Dijkstra, Anton Gezink Feyenoord, dat in 1970 de Europa Cup finale van Celtic San Siro is van ons, zei Herman Kuiphoff. Goed, een standaardwerk dat we diepgravend gaan analyseren. Maar daarvoor zitten de heren hier, Kok en. Arthur van der Borchard. en nou, de, vraag, de belangrijkste vraag is natuurlijk. Bestaat er iets typisch Nederlands aan onze omgang met sport? En wat heeft sport voor ons zelfbewustzijn als natie betekend? Heren, eerst maar even die kanon. Jullie hebben hem allebei voor je liggen. Het is een dik boek geworden. Mooi geïllustreerd. So uh, alles zit erin. Geloof ik, of juist niet. We hadden al een algemene kanon voor de geschiedenis van Nederland. Met, die begint bij de hunderbed en eindigt ergens bij Annie en Schmid. Uh, het nationale trauma van de 20e eeuw. 1974 zit niet in die nationale kanon. Ons grote verlies tegen de Duitsers. Um, was deze kanon nodig ook komt, Dat we dus naast de gewone kanon ook nog een sportkanon krijgen? Een omissie wordt vervuld. Ja, ja dat denk ik wel. Ik, uh, ik, ik deel ook het uh, ongenoegen van de samenstellers hiervan. Dat ze zeiden van nee, als dat dan niet in de, in de officiële kanon voorkomt, dan gaan we onze eigen kanon maken. Dat is ook heel uh, Nederlands eigenlijk. Als je ergens niet in een club niet tot je recht komt, dan sticht je je eigen club. Dat is ongeveer de, de oerkern van, van, van onze volksaard. geloof ja, dus ik Ze doen zoals het hoort. Ja. Dus we gaan gewoon ons eigen boekje maken. En dat is nu... Uh, dat, dat, he, dat hebben dus een aantal mensen van de uh, Volkskrant, althans onder hun auspiciën uh, gedaan. En het is al, alleen al om die reden, denk ik, heel uh, waardevol. Ik ben, ik ben een journalist, dus ik heb altijd iets te zeuren. Dus hierover, hierover ook wel. Maar nou, dat, dan. dat gezegd zijnde, het is ja. hartstikke goed dat het ja. er is. En één zeurding? Nou, eigenlijk al twee, maar. Nee. Ja, okay. <laughs> nou, wat, wat ik mis uh, uh, is, I, I, I, ik vind dat bijvoorbeeld het fenomeen Tom Okker. Uh, bijna is uh, verwaarloosd. Hij komt geloof ik drie keer erin voor. Even terloops. terwijl weet je hoeveel, tennissen hebben we het tennissen, weet, je ja. hoeveel, weet je hoe groot in dit overgeorganiseerde land tennis is? is, is 700.000 mensen doen dat. Hè? Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid mensen. En dat is mede door Tom Okker in de, in de jaren 70. Is dat zo gekomen. Dat is een, dat is een uh, fenomeen. Terwijl hij, hij wordt terloops één of twee keer in het boek genoemd. Nee, en dat, zeg, dat, maar, dat is heel raar. Zeg wel zegt wellicht ook iets over onze toenemende welvaart. Of over de degradatie van de tennissport als sociale sport. Maar uh, Arthur van der Booghart, mis jij nog dingen in het boek? Uh, of zeg je ook, uh, jij hebt niks te zeuren of heb je ook nee, naast Nee, uh, ook, dus ook ik ben journalist. Dus ook ik heb iets te zeuren. En ik mis eigenlijk de, de, de, de, de drie B's. Het uh, biljarten, het boksen en het basketballen. Die komen er allemaal vanaf. En die gaan, uh, nou ja, inmiddels iets minder. Maar de aantallen komen zeker in de buurt van tennissen. Uh, nou ja, basketbal ook minder. Maar dat is toch een belangrijke sport. En die staat er eigenlijk helemaal niet in. Basketbal? Dat is even... toch niet van ons? Maar het wordt misschien... Ja? Ja? Ga verder? Nou ja, nee. Ja, als dit een boek moet zijn als dit van ons is... Ja. Dat, dat, dat, dat, dat, dat idee heb ik niet. Ik heb, ik heb gewoon gekeken zijn er in de geschiedenis belangrijke gebeurtenissen ja. gedaan? En het beste is eigenlijk te zien met boksen. Boksen, dat staat er helemaal niet in. Buiten van juist. In. Nou, die wordt genoemd, die wordt oh. genoemd als uh, in de top 10 van de beste sportboeken... wordt, het, uh, wordt de biografie van Jules Deelder aangehaald. Wat inderdaad een prachtig boek is. Maar verder er is er totaal geen aandacht voor. Nee, de Duitse Middel. En, de, de en, de cultuur middel. Van, van sport en uh, ja. Ja. boksscholen... die in de volksbuurt in de jaren uh, 70 ongeveer is opgekomen. Het ja. is een heel wijdverspreid cultureel uh, fenomeen. Het is eigenlijk, hé, dat, dat gaat door tot aan die mannen met die knopjes in de oren... die bij de discotheken staan, staan op te letten. Dat komt allemaal uit die sportscholen cultuur Twi voor. En die wordt heel uh, verzwegen. Twintig jaar lang is het verboden geweest. We moesten naar Rotterdam toe om, om nog te, te, te mogen boksen... voor de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet. Dat lijkt we, we, we nou, Wat was verboden door, door wie? In, in Nederland mocht je nergens uh, boksen. Alleen in Rotterdam. Alleen in Rotterdam, mocht ik Dat we. is mooi voor Rotterdam en Rotterdam. Theo Huiznaars. Theo Het wordt totaal niet genoemd. Ja. Ja. Ongelooflijk. Nou. Desalniettemin geweldig dat het er is. Nou, goed, nou, <tie> natuurlijk. Nou, heel goed, heer. Even, eh, als je het boek bekijkt, zou je dan mogen zeggen: uit het boek leer je als het ware dat er. bestaat er zoiets als typische Nederlandse omgang met sport? Een typische Nederlandse opvatting over sport? Euh, nou ja, wat ik eruit haal is dat uh, dingen in Nederland goed georganiseerd zijn. En uh, dat blijkt hier ook weer. Er staan prachtig mooie verhalen in over het sportfondsbad. Hoe dat opkomt. En uh, dat wij dan met z'n allen ook weer uh, lekker gaan zwemmen. Daar, daar zijn meerdere voorbeelden van te geven. En verder wat ik ook heel mooi vind. Is dat het individu toch het verschil maakt. Ook in Nederland. En als je gaat kijken zijn we eigenlijk vooral goed geweest. In sporten die we zelf hebben verzonnen. Inderdaad korfbal <lacht> en, uh, en schaatsen. Dat hebben we dan niet zelf verzonnen. Maar dat, dat, daar zijn we goed in. En verder zijn wij heel goed in voetbal. En dat hebben we te danken aan misschien wel de enige... Uh, genie die wij op sportgebied hebben voortgebracht. De ware genie. En dat is, denk ik, Johan Cruijff. Auke? Nou, of dat nou het enige genie is, vind ik een uh, <laughs> boude uitspraak. Maar dat, dat hij een uh, ge uh, genie was. Overigens is die voetbalcultuur in Nederland... waar Cruijff ook weer een product van is... ook komt ook weer voort uit die enorme, bijna perfecte uh, organisatie gaat. In, in het land. Er is geen land. Bedoel, he, dus overigens, wat ik heel... Ja, geen... Een van de dingen die typisch Nederlands zijn, naar mijn idee van onze sportbeleving, is altijd weer benadrukken dat we klein zijn. Maar dan eigenlijk ook weer groot zijn. Dat zit natuurlijk sowieso dit, in onze dit, dit. cultuur. En, en dat zie je heel erg bij uh, altijd weer uh, benadrukken dat wij als klein land toch, toch zoveel veel presteren. To, toch, zo, toch en vanuit... presteren. En dat zie je naar mijn idee veel minder bij uh, Scandinavische landen die uh, gaan gewoon rennen of zwemmen, of, of, of een net een, een, een, een netschop en Die hebben niet altijd dat complex en, en, van zijn we groot of klein. En, en gaat het ook zover dat onze sporthelden als het ware... ook op zichzelf als ware eerst klein moeten maken om groot te worden? Ja, ze, deelstra, ze, moeten et cetera. ze moeten iets kleins hebben en dat vooral gewoon zijn. Weet je, we gaan eens even luisteren naar de sport uit de, uit de vorige eeuw. We gaan, voor we verder praten, luisteren naar een van die kenmerkende momenten... en verkeerde terug naar 1934. Jongens, het is met een zekere ontroering dat ik hier voor het laatst op vaderlandse bodem nog een paar woorden tot jullie spreken gaan. Ik hoef u niet te zeggen het doel waarmee wij thans naar Italië vertrekken het doel wat we ons vier jaar geleden voor ogen hebben gehouden toen wij eens elkaar gezworen hebben dat we Nederland weer zouden terugbrengen te midden van hen die met ere de voetbalsport in Europa beoefenen. Het zal een zware reis zijn maar een reis die we met succes kunnen afleggen mits maar doet wat wij van jullie verwachten dat wil zeggen je voor 100% geven, je gedurende het verblijf in Como Te onthouden van alles wat verkeerd is, ijverig te trainen en aanstaande zondag tegen Zwitserland het veld in te gaan. Met kaken op elkaar, met ballende vuisten, ter ere van onze koninklijke Nederlandse voetbalbond, ter ere van ons vaderland. Jongens, laat ons eindigen met onze strijdkreet, onze bekende Ligiumo. 1, 2, 3, Ligiumo! Ligiumo! Vata! Vata! Ja, heren, ik ga niet vragen of jullie het herkend hebben. Dit was Carlo Lotti, de commentator, de sportkoning van Nederland in die jaren. En in 1904, we werden er meteen uitgeschopt. Henk Hoflotte, ja. klopt. Je geheugen is perfect. Dat, dat is een ja. van de opmerkelijke, ja. opmerkelijke dingen, namelijk. Maar we werden er dus meteen uitgeschopt. Maar hij sprak dus het Nederlandse elftal toe alvorens ze vertrokken naar Italië. Ja, Auke uh, uh, Kok, wat moet is dit, wat is, Kun je hier iets typisch, typisch Nederlands van bakken? Uh, Onthoud je van alles wat verkeerd is? Uh, kaken op elkaar? Nou ja, typisch Nederlands weet ik niet. Wel uh, typerend voor die uh, periode, denk ik. Uh, en uh, daar, daar het, het, het, het, het uh, marcheren, het, het met, met achter vlaggen aanlopen en, de, en dergelijke. Dat, dat gebeurde uiteraard in de socialistische zaal en dergelijke. Dat was toen wel gewoon. Nou verder hoor. Sorry, en nog uh, verder terug ook. <laughs> en, um, en dan Lise Mo, Quatta, Quatta. Maar wat was, waar komt dat vandaan? Weet dat is een eigenlijk, hè? <laughs> Henk, weet jij ja, gaat, nee, dat? Dat ben ik niet. Dat weet ik niet, je ja. Dan uh, denk ik aan een bed. Maar ja. de, de, dat is ook een bed. Begin. <laughs> dat klopt. Kwakken, maak, maak chocola. Ja. Ja. klopt. Maar, maar ik moet vooral aan Jacques van Gelder denken. Er is eigenlijk niks veranderd. Nee, nee, nee. Nou, behalve nou, dan nou, dat dit niet Jacques van Gelder was. Dit was de man die het Nederlands zaak uh, maar het had zo maar samen Jacques samen van Gelder kunnen zijn? Ja. Ja. Maar, maar, is maar wat ik Nederlands vind en wat ik net bedoelde met het klein zijn en groot zijn. Dat toen 7000 Nederlanders in 1934. Dus door geen centen te toch? vaak helemaal die tocht gingen maken ja. naar uh, Milaan. 7.000 per mensen toen, hè? Per fiets he. Per fiets van ja, ja. dagen. V in, dagen. En in het, in het, uh, het getal 7.000, daar, daar, daar zijn de historici het ook nog niet over. Nee, het hadden er meer kunnen zijn? Het zijn er uh, uh, zeer waarschijnlijk veel minder. Juist. Oh, ja. ja, Omdat uh, ja, wil, ja, de grote is, die heeft dat, denk ik, in de wereld gebracht... Die, uh, die was aanwezig bij het moment dat uh, de wedstrijd begon. was namelijk Nederland, Zwitserland. En hij um, hoorde iemand vragen van hoeveel mensen zijn er nou? En toen zei een van de mensen van de KFB... nou, het zijn er waarschijnlijk wel 7000. En zoals dat gaat, dat doen bestuurders... Dat de heer nee. Herbert. Ze hebben ze een beetje opgewaardeerd. En dat hebben toen al die Italianen overgenomen. En via de Italiaanse pers is dat toen weer eigenlijk in de Nederlandse dus, pers gekomen. Dus als we zouden komen, voorzichtig zouden hebben... Maar er gezet. was wel iemand met de fiets. Dat wel. Eén. Nu. Dat ja. was er ja. ook maar één uiteindelijk. Nou ja, ja die, die, werd daarvoor, die werd natuurlijk naar voren gehaald. Ja. Wat knap. En, en. Maar als moment van beginnende sportverdwazing... dan leggen we er meer in dan erin zit wellicht. Uh, ja. Dat, uh, de, de, nou ja, ook weer niet, want de, de, de, we gaan naar Rome toe. In die zin, er waren natuurlijk wel heel veel mensen in Nederland die gekluisterd aan de radio zaten en zaten te hopen dat wij inderdaad in Milaan zouden winnen, zodat wij uiteindelijk naar Rome gingen. Goed, maar nee, zoals we meneer Hofland al een zijn mee, zo is het. Maar wat ik wil zeggen, in ieder geval, er, er gingen er een heleboel heen, <laughs> en, um, en dat, dat is en zo'n Uittocht, dat is volgens mij heel erg Nederlands. Dat, toch het idee, we gaan daar in, in het buitenland met z'n allen heel erg Nederlands zitten zijn. Ja, net zoals nu dat, in Zuid-Afrika met, ja. met die caravans. En daarna met die watersnoodwedstrijd uh, in uh, 1953. Ja. Daar daarna met uh, Feyenoord naar uh, Lissabon, met hele boten. Ook zo'n tocht van dagen met kor, korstijd op de boot. En dan het, het, het wil de zingen in de, in de haven van uh, Lissabon. Dat ja. is zo'n zo uittocht met z'n allen. Ja, en Nederlands Ergens Elftal zelf ne ook. Nederlands Elftal had, had meegenomen uh, bakken sla en vooral heel veel boter. Want ze wisten dat er olijfolie was. En dat ging vast en zeker helemaal fijn. Dus we hebben ook heel veel Nederland daarmee Wat, naartoe genoemd. Want we moeten de wereld hebben genoten in die tijd. Uh, laten we even nog een ander fragment uh, erbij halen. Uh, we gaan naar de Olympische Spelen van 1948. En dan komen we vanzelf bij Fanny Schoen. En ze zijn prachtig gelijk weg op het ogenblik en Fanny Blankenskoen ligt onherroepelijk op het ogenblik op de eerste plaats. Menley ligt twee, heeft een meter achterstand, anderhalve meter achterstand. Fanny Blankens Blankensloest nog steeds één. Royale-luisteraars en met twee meter voorsprong zit door de finish heen. En Nederland heeft zijn eerste Olympische kampioenen. Zijn eerste Olympische kampioenen, zijn eerste gouden plak hier in Londen veroverd. Het hoop publiek komt er naartoe. Ze wordt... Eh, ...bejubeld, luisteraars. Het is niet te vertellen, het enthousiasme wat hier... Wat van de massa... En luisteraars, ik heb hier een buitengewoon prettig bericht. Het is eigenlijk moeilijk om het onder woorden te brengen. Niemand minder dan Fanny Blankenskoen. Erg nat. Fanny was bij ontzettend nat. In de eerste plaats van harte gefeliciteerd met dit ongelofelijke succes. En ik zou zeggen, vertel het zelf maar. Je weet veel meer te vertellen dan ik heb toch? Nou, ik was natuurlijk ontzettend nerveus. Maar ja, de tijd in de demi-finale was goed en die van die Engels ging niet. Dus ik denk, het moet, of ik kan het niet. Dus, uh, en ik heb gelukkig gewonnen. Ik ben reuze blij. ik en Jantje krijgen een kus van mijn en vader dansen om de tafel. Nou, papa en die kleine kindertjes, heb je het goed gehoord dat mama gezegd heeft? Dus dat is oké. Okay. Tja, zulke radioverslaggevers, Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Maar dat allemaal terzijde. Um, Arthur... Alke, dat zij de moeder was, vrouw was, dat, dat was inderdaad belangrijk op dat moment voor, voor, voor sport? Dat, dat, of was dat helemaal nieuw? Nou ja, het was, met onze blik zouden we waarschijnlijk denken dat dat een soort marketingstunt uh, was. Maar het was gewoon feitelijk, was het zo. Zij was uh, huisvrouw, zij was moeder. En uh, ze liep uh, vier uh, uh, gouden medailles bij elkaar. En uh, nou ja, dat werd uh, als, als iets heel bijzonders gezien. Vooral in het buitenland ook werd voortdurend hè, de flying. Uh, de vliegenhuiszaal. Flying flying uh, uh, de huis, vliegenhuis, Sorry. De sorry. De sorry. En, uh, dus dat werd heel erg naar voren gehaald in de, in, de, in, de, in de buitenlandse media. Mm -hmm. En in Nederland zelf, toen zij, ze werd uh, sinds een van de... We hebben natuurlijk de, de oorlog gehad en uh, in de Tweede Wereldoorlog is de sport ontzettend veel... Um, uh, populairder geworden. Ook omdat al die clubjes die elke kok, uh, zeg maar, die verspreid waren, die konden in de oorlog mooi gecentraliseerd worden. En dat zorgde voor een hele opleving van de sport. Dus de sport zelf was eigenlijk al veel populairder geworden op dat moment. Maar toch, dat iemand ingehaald wordt en uh, zoveel successen heeft gehaald en allemaal dat soort zaken, dat gebeurde met Fanny Blanke's Koen. Die kwam in. Uh, uh, Amsterdam aan. Die uh, prachtige zo'n rijtuig. En kennelijk daar waren ook weer duizenden mensen. En dat was in dit geval geloof ik echt zo. En daar werd... In de verhalen... Dan, er werd eerst benadrukt dat, ze, dat het verdiend was. En dat het natuurlijk knap prestatie was. Maar dat er nou zoveel mensen... Daarna gingen kijken. En we moesten toch wel benadrukken. Dat het maar een gewone huisvrouw was. En, en dus, en, zoals wij allemaal. Dus gewoon de nuchtere blik van de Hollander. Zat heel duidelijk in de verslagen. Als je die nog... Leest over, uh, over haar. haar, haar uh. en, ze, en ze kregen fiets, geloof ik, hè? Ja, is het niet? ja. en daarmee had ze naar ja. Rome kunnen ja. gaan. nou ja. Ja, ja, goed. De, ze kreeg fiets. <laughs> dus eigenlijk is dit een heel een gewoon. Mo een, een moment ja. wat ook dubbel is. Je hebt aan de ene kant mag je trots zijn, maar tegelijkertijd wel met de voeten op de grond blijven. Dus ja. de, de, dat is, laten we nog één moment nemen tot slot over uh, waar, waar, waar misschien een kentering optreedt. Uh, we gaan naar. Even kijken, waar gaan we naartoe? We gaan naar het jaar 1966, naar Deventer, naar... Ach, laten we eerst luisteren. Ja, ik moet de keel nog wel even strapen om me verstaanbaar te maken... en al het gejaagspeciaal speciaal van vanmiddag. Maar het waren twee geweldige sportdagen. Uh, onze Nederlandse deelnemers hebben ons enorm in spanning laten zitten... en ons een prachtig resultaat geboekt. En er zijn zowel gisteren als vandaag dramatische dingen gebeurd... wanneer ik denk aan de val van Per-Ivar Moe... En vandaag de val van, van Kees Verkerk die ook iets bijna mensen ging presteren op dat ogenblik geloof ik. Ik ben vooral blij verder voor het succes natuurlijk van, van Schenk, van Verkerk, van Liebrechts en van Bartling. En het belangrijkste vind ik dat dit voor de Nederlandse straatsport een prachtige stimulans kan zijn. Ik hoop dat voor de internationale schaatswereld dit een aanleiding mag zijn om in Nederland terug te komen. En dan denk ik met name aan een keer de wereldkampioenschappen. Ik geloof dat Deventer zich prachtig heeft laten kennen, meneer Bergström en de zijne... dat ze in alle opzichten een prolongatie verdienen. Ja, ook ook het oranje gevoel. Er is ook een hoofdstuk in dit boek, in de Canon... over Art en Kees en het oranje gevoel. Het oranje gevoel wat jij als geen ander beschreven hebt... en hebt opmaskerd ook een beetje in het boek over 1974... en daarna nog over 1988, het voetbal. Hm. Dat begint hier? Nee, dat begint daar niet. Maar het is wel een hele duidelijke oprisping daarvan geweest. Zoals ik net zei, drie jaar eerder. Al die Feyenoord mensen naar Lissabon en dergelijke. En toen begon men trouwens ook in de haven van Lissabon het Wilhelmus te zingen. Dus dat was toch een eeuwige hang daarnaar. Maar met dat schaatsen kreeg dat toch wel weer een nieuwe... Ja, ik zou zeggen een nieuwe warmte, een nieuwe collectiviteit. Dat ze ook met z'n allen naar Oslo gingen. Naar het uh, stadion, dat kennen we allemaal nog. En dat, dat, ja, dat is een enorme folklore. Scha schaatsen ligt wat dat betreft dichter tegen de folklore aan dan uh, voetbal. En dat, en, dat, en dat was met die Art en die Casey. Met die wat, wat meer bedachtzame Art en die iets volksere, spo spo spontanere Casey. Casey ook, hè? nooit Kees, maar Casey. Dat, dat, was, dat, was, dat, dat, dat was daar zeker weer een belangrijke impuls van. Ja, even voor, ik was het vergeten, maar de, de man die we net hoorden... de hoogwaardigheidsbekleder was minister Vrolijk uh, uit het kabinet. Dus het was niet de eerste de beste die nee, dat naar, minister dat naar deed, het volk ja. toekwam. Naar, ja. naar, naar de sporthelden. Als je nou tot slot helemaal die sportgeschiedenis van Nederland bekijkt... we hebben het steeds over gewoon, gezamenlijk, collectief, uh, groot in de sport... maar een benadruk dat we een klein landje waren en zijn. Is dat nu de laatste jaren veranderd. met met neem bijvoorbeeld de volleybalploeg in 1992 Die in Olympisch zilver wint, En daarna in de 96 goud worden we meer killers worden we meer sportmannen en vrouwen die gewoon mogen winnen en zich niet meer eens klein hoeven te maken is, is is er een kentering ja en nee denk ik eerst even eh, we... van in 2000 in 2010 hebben we natuurlijk weer die prachtige discussie gehad die sinds 1974 via het voetbal wordt gevoerd. Namelijk dat wij niet alleen moeten winnen, maar dat we ook mooi moeten voetballen. En in 2010 lijkt er een generatie opgestaan die, die alleen nog maar willen winnen. Maar uh, meneer Lotsi uh, geeft uh, voordat hij uh, zijn vierjarenplan in 1930 neerlegde om in 1934 inderdaad naar de WK te, te gaan. Hij kreeg eerst opdracht, wij willen weer een Nederlands elftal dat wint. Punt uit. Ook kokker. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat dat. Is het veranderd of is het hetzelfde en toch anders? Nou, het is in zoverre van dat het bij de, bij de Olympische Spelen. dat eigenlijk een beetje een bijna een apart hoekje geworden. in onze sportbeleving. Daar, daar wordt het bijna. Kwantificeerd, hè? Daar is het uh, management helemaal op, op uh, doorgeslagen. Dan gaan we dus naar de Olympische Spelen toe. En er wordt gewoon gezegd. We gaan onze target. Dat is ook zo'n mooi woord. Dan hebben we hebben ook echt een target. Van we moeten zoveel gouden et cetera. Wat eigenlijk raar is. Omdat als er nou één sportfenomeen is. Waar het deelnemen belangrijker heet. zijn dan winnen. Dan is het daar. Maar los daarvan. En de paradox is dat in het voetbal. In onze voetbalcultuur. Naar mijn overtuiging. Die zogenaamde ho ho Hollandse school. Dus dat de stijl van spelen. Uh, die, die, die in dan ook als land uitdraagt, he, dat, dat gidslandachtige... dat is naar, naar mijn overtuiging niet weg. Dat is, uh, ik denk eerder dat wat we de afgelopen zomer hebben meegemaakt... een anomalie was. Een aberratie. Yes. En, en, uh, dat, en, en daar gaan we het bij laten. Uh, heren, uh, Arthur van der Borges, Auke Kok, bedankt voor deze toelichting. Het boek is desondanks alles uh, een aanrader. Absoluut. Ja, ja, een goed goed meestelijk belangrijk boek. Dat is het nu de hoogste tijd voor de column van... u hoort dan al, Henk of Land. Dit is een scène uit een film van Fellini of Pasolini, een halve eeuw geleden. Op het strand van Ostia, de bandplaats van Rome... zitten vier jongens van een jaar of 18 om een koffergrammofoon. Een apparaat met een veermotor die je met een slinger opwint. Je legt er een 78-toerenplaat op, zette de naald in de groef... en uit het gat achter de draaischijf kwam geluid. Een wonder... In dit geval braakte de machine plotseling een stroom van woorden. Daar was iemand geweldig aan het schreeuwen. Soms ging het over in een bijna fluisteren... waarna het weer in razernij verder woede. Ik begrijp er niks van, maar het klinkt prima, zegt een van de jongens. Dat zijn de anderen met hem eens. Aan het woord op deze plaat is Hitler. Ik moest aan deze scène denken toen ik afgelopen week op de televisie fragmenten uit de lange toespraak van kolonel Gaddafi zag en hoorde. Ik kon er geen woord van verstaan, maar het was een adembenemende voorstelling. De eerste biograaf van Hitler, Konrad Heiden, heeft de vurig een demonische Hans Worst genoemd. Dat was in 1937. Nu is het een perfect signalement van de Libische machthebber. Een misdadige gek en je hoeft geen woord Arabisch te kennen om dat vast te stellen. Libië is weer langdurig in het centrum van het wereldnieuws. Voor het eerst sinds meer dan 60 jaar. Toen, tussen 1940 en 1943, luisterden we naar Radio Oranje en de BBC... en het land van eh, Libië was een Italiaanse kolonie. Het leger van de Doetje probeerde op te rukken naar Egypte, maar het werd niets. Tegen de Britten gingen ze hun ne nederlaag tegemoet. Dat kon Hitler zich niet veroorloven. Onder commando van generaal Erwin Rommel werd het Duitse Afrika-korps gevormd. En nadat dit op het strijdtoneel was verschenen, leken de kansen te keren. Op 10 april 1941 begon het beleg van Tobruk. Op 21 juni viel de stad en Rommel kreeg de bijnaam de Woestijnvos. Voor de Galieerden was het een treurig tijd. De Duitse legers waren overal in opmacht. Het Rode Leger leek onder de voet te worden gelopen. En nog altijd speelden de nazi's met de gedachte... dat er een invasie in Engeland moest worden ondernomen. Dit is daarvan een bewijs dat ik later nergens ben tegengekomen. In de Maas bij de oude, oude plantage in Rotterdam-Oost... lagen rijnaken die tot landingsvaartuigen waren omgebouwd. Het bovenste deel van de boeg was eraf gezaagd... en vervangen door een beweegbare klep... waarover de troepen en de tanks aan wal zouden gaan. Die schepen werden voortbewogen door vliegtuigmotoren... die in stellages op het achterdek stonden. Op de muren verschenen affiches met de tekst... Wee is victorie, want Duitsland wint op alle fronten. Plotseling waren die schepen verdwenen. De, de oude plantage, een mooi romantisch park, is in de hongerwinter omgehaakt. Het gebouw van het Duitse Woederverein. Ook aan de Maas is in elkaar gezakt nadat de Rotterdammers op zoek naar brandstof er de belangrijkste steunbalken hadden uitgesloopt. En daarna zijn de resten van de oude plantage, bijgenaamd de Oude Tuin, verdwenen. Terug naar Libië. Het is 1943. Churchill heeft generaal Burnett Montgomery tot opperbevel hebben benoemd. De versterkte Britse strijdkrachten hebben bij El Alamein... aan de Egyptische grens de Duitsers verslagen... en dat is het begin van het einde voor de Duitsers in Noord-Afrika. Op de televisie zag ik deze week een landkaart van Libië... met alle bekende plaatsnamen. Thuis heb ik nog een oude bosatlas... waarin mijn vader iedere avond de veranderingen... aan de fronten met potlood bijhield... Broek heroverd 69 jaar geleden. Ja, heel even dit. Konrad Heiden, de Hitlerbiograaf, je noemde hem net Henk Hofland, ja. die beschreef Hitler als in de bunker, de laatste dagen, als bluff op de vlucht. Oh. Bluff op de vlucht. Oh, Dat goed. is wat, wat we nu zien. Ja. <laughs> ja. Goed, dan gaan we nu naar 150 jaar geleden, op 4 maart. Want dan wordt Abraham Lincoln de 16e president van de Verenigde Staten. Nou wordt de geschiedenis niet bepaald door een enkel persoon, denken we. Maar in dit geval is er volgens onze gasthistoricus Frans Verhagen... sprake van een bepalende gebeurtenis. Want zonder Lincoln had de VS in zijn huidige vorm niet bestaan, toch? Absoluut. De, ja, de, de geschiedenis wordt niet gemaakt door grote mannen, zeggen ze vaak. Maar in dit geval kun je zeggen dat de geschiedenis er heel anders uit zou hebben... als Lincoln er niet geweest was. Leg eens uit. Ja, hij heeft het land bij elkaar gehouden op een beslissend moment. Toen hij geïnaugureerd werd, waren er al zeven staten afgescheiden. Eh, op, op, op grond van zijn verkiezing. De zeven zuidelijke staten die bang waren dat ze slavernij zouden moeten afschaffen. En niet alleen slavernij, maar daarmee een heel systeem van aristocratie en van, van, van rechten die ze hadden. Eh, die hadden zich al afgescheiden, dus Lincoln stond er eigenlijk om het land bijeen te houden. En hij heeft dat doel steeds voor ogen gehouden, om die Unie ...te bewaren, om die staten bij elkaar te houden. En dat had even vrolijk heel anders kunnen lopen. En dan hadden we twee Verenigde Staten gehad... ...of twee landen op het Noord-Amerikaanse uh, Noord continent... ...misschien wel vier, misschien wel vijf. Dat was een soort lappendeken geworden. En Lincoln, kun je zeggen, die heeft ervoor gezorgd... ...dat dat land bij elkaar bleef. En in de verdere fase van de oorlog... ...heeft hij uh, de oorlog ook zodanig geformuleerd... ...en, en, en ge, geherwaardeerd dat uit die oorlog niet de Verenigde Staten als staten kwamen... maar de Verenigde Staten als natie. Voor die tijd praten mensen nooit over de natie, Verenigde Staten... maar over de Unie van Staten. Daarna was het één groot land. Dus beslissende man voor de geschiedenis, absoluut. Ja. Nou wordt in Amerika zelf altijd teruggegeven op George Washington... en de Founding Fathers en de Declaration of Independence... of een defining moment ook in de Amerikaanse geschiedenis. Je zei het net al, het moment waarop... Uh, Lincoln de boel samenbrengt als natie in zijn toespraak, het Gettysburg Address. Wat uh, dat echt nou ja, bijna heilig is. In niet Amerika. zou Niet bij elkaar houdt. Uh, bedoel, het bestond. Lincoln's stelling was steeds: die, die viel ook nooit terug op de grondwet, die viel altijd terug op de onafhankelijkheidsverklaring. Hij zei van: Amerika, de Verenigde Staten, bestond niet en is door de mensen van die 13 staten, die, uh, die 13 kolonies die bij elkaar gingen zitten, gecreëerd. In 1776. Het waren niet de staten die dat deden. Dus die staten kunnen zich ook niet afscheiden. Nou, dat was cruciaal. Dat was een juridische redenering. Maar dat was ook cruciaal. Want daardoor kon hij volhouden dat ze iets deden wat niet uh, legitiem was. En het is toch altijd een burgeroorlog gebleven. En geen oorlog tussen twee landen. Hij heeft nooit dat andere land, de confederatie, die heeft hij nooit erkend. Hij heeft nooit gezegd van we vechten tegen, tegen een ander land. Nee, we vechten tegen rebellen. We proberen een rebellie te onderdrukken. En het volk heeft een unie gemaakt. En die kunnen jullie niet zomaar breken. Nou, dat was toch heel belangrijk dat je dat zo formuleerde. Zo neerzette. En als doel neerzetten. Anders had je nooit uh, die mensen erachter kunnen krijgen... om daarvoor te vechten. Want uiteindelijk zijn er 600.000 mensen uh, gesneuveld in die oorlog. Van vijf jaar. 600.000. In, in een land dat behoorlijk dun bevolkt was. Uh, dus gigantische aantallen. Maar dat zorgde er wel voor dat Amerika... Ook in de woorden van Lincoln, een new birth doormaakt, een wedergeboorte. Ja, Laten la, la, we heel even luisteren naar de Gettysburg Address, die beroemde bijna heilige speech in 1963, als ik goed heb. Six, ja. uh, oh, seven years ago, our fathers brought forth upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition. Voor de goede orde, is dus niet Lincoln. Ja, dat is even precies. Want uh, uh, er zijn geen opnames van Lincoln. Nee, dit, is nee, dit, in, uh, dit is een bepaalde stijl van oreren precies. die volgens mij aan het begin van de 20e maar, eeuw. Maar klopt het wel? Ja, Klinkt wel. het zoals het had moeten klinken? Nee, want Lincoln had een heel hoge stem. Uh, oh. hij, ja, dat was heel raar. Hij had een hoge stem en die kon heel ver dragen. Ja, in die tijd had je geen geluidsversterking. Dus als je een grote menigte en soms 15.000 mensen moest toespreken... dan moest je daarvoor een geschikte stem hebben. Die had Lincoln, die stem was hoog. Daar moesten mensen echt aan wennen. En in Gettysburg, op wat was het, uh, 19 november 1863... Uh, heeft hij een toespraak gehouden. Die, ik heb hier de, de verzamelde werken van Lincoln bij me. Het is dus minder dan één bladzijde daarin. Ja. Het, het zijn 170 woorden. woorden ja. En daarin heeft hij eigenlijk de essentie van Amerika samengevat. Met die beroemde laatste woorden. Heb je die klaarstaan? Nee. boek die kent iedereen namelijk. En that the government of the people, by the people, for the people... shall not perish from this earth. Het gaat niet meer om slavernij, het gaat niet meer om burgeroorlog... het gaat om het ideaal van een natie die gerund wordt door de mensen. Laten we even teruggaan naar uh, het moment dat hij dan uh, president wordt. Dat is de, als ik goed op de eerste keer dat iemand president wordt... die niet uit het Zuiden komt... Op nou, nee, nee, dat nee, moment nee. Is toch, dus, zijn toch bijna alle presidenten van, uit het ja, zuiden Alle presidenten, behalve de twee Adamsen. John Adams en John Quincy Adams. Kwamen uit het zuiden. Of hadden zuidelijke sympathieën. Vlak voor de burgeroorlog zaten er drie, vier uh, presidenten. Pierce, Buchanan. Die wel noordelingen waren. Maar die eigenlijk met hulp en steun van het zuiden gekozen waren. En, en ook die belangen van het zuiden behartigden. Lincoln was de eerste die niet uit het noorden kwam, die kwam uit het westen. Hij kwam van de frontier. Dit is de eerste man... die aan de frontier is geboren. En dat was toen ook Kentucky. Hè. In 1890 18, is hij geboren. Kentucky, Illinois, dat soort staten. Dat was toen de frontier. Er woonde bijna niemand. En hij verhuisde ook steeds. En dan ging je met zijn vader... Ja, maar dat eh, is ook de mythe, hè? De arme, jongen eh, van dat, het platteland. Dat is niet alleen de mythe, dat is de realiteit. Verklopt. Overigens zijn veel meer Amerikaanse presidenten... van arme afkomst dan wij soms wel eens denken. Uh, Bill Clinton uh, en, en Richard Nixon... zijn ook goede voorbeelden daarvan maar dat terzijde. Hij was echt iemand uit het Westen. Hij was iemand die uh, niet zuidelijke of noordelijke belangen vertegenwoordigde... maar de natie. En in die zin was het een ja, compleet nieuw fenomeen eigenlijk. Ja, en als je zegt op het moment dat hij president wordt... dan is er al een heleboel mis... Kijk, nou ja, het is 4 oh. maart. Hè? En in die tijd, nu is de inauguratie 20 januari. Dat hebben ze veranderd in 1933, toen het ook zo vreselijk lang duurde. En tijdens de grote depressie, iedereen dacht van, waar blijft de nieuwe president nou? Dus er zat dus vier maanden tussen de verkiezingen op 6 november en de inauguratie op 4 maart. En in die tussentijd hadden die zeven staten zich afgescheiden, hadden een nieuwe regering gevormd, hadden een nieuwe grondwet geschreven en zelfs al een president geïnaugureerd, Jefferson Davis. Dus er lag al een ander land klaar. En Lincoln zat maar te wachten tot hij eindelijk die speech kon houden. En eindelijk zelf president kon worden om wat te gaan doen. En de, het land splitst zich, je zei het net al even kort, mm -hmm. op die issue van slavernij. Nee, het is veel meer dan dat. dat. Dat is een heel gecompliceerde issue. Het is niet alleen maar slavernij. Het ging om een, een vorm van een samenleving, een, een landbouwsamenleving. samenleving... Op Gebaseerd op plantages, op katoen als exportproduct, niet geïndustrialiseerd. bepaalde verhouding, een bepaald idee over hoe, hoe, hoe zo'n samenleving gelijk moest worden. Heel aristocratisch, zeker in South Carolina. Dat was de staat die zich het eerst afscheidde. Ook nu nog steeds de staat met het, meest, het, het, het idee dat, ze, dat een elite het land moet runnen, eigenlijk. En dan met name een, een blanke plantage-runnende uh, elite. Dus het ging over veel meer dan alleen slavernij. En wat Lincoln tot elke prijs wilde voorkomen. is dat het over slavernij ging. Want dat zou de verdeeldheid enorm maken. Want mensen waren niet bereid om tegen slavernij te gaan vechten. in het noorden. Dat wel wezen. Het is 1860. We moeten er geen doekjes om winden. De meeste mensen vonden zwarte. inferieure mensen. en gaven eigenlijk niks om die slavernij. Lincoln had er wel een moreel oordeel over. Hij vond slavernij verwerpelijk. Maar hij wilde niet de Unie, de Verenigde Staten... het slachtoffer maken van dat morele standpunt. Dus als je het over slavernij had laten gaan... dan was het Noord uiteengevallen en dan had het Zuiden die oorlog gewonnen. Wat Lincoln niet wilde is dat het over slavernij ging... dus hij liet het over de Unie gaan. En pas in 1863, met de emancipatieverklaring... dan gaat hij het over slavernij hebben. Dan krijgt die oorlog een heel andere vorm. En in die keuze, zeg jij, Frans Wagen... is licht opgesloten het feit dat Lincoln... Niet zoals sommige mensen zien, hè, door, door, door God geroepen man om het land te redden... maar dat hij een buitengewoon gewiekste en handige politicus is. Nou ja, dat, dat vind ik het leuk. Ik ben al nou twee jaar met, met hem bezig, intensief, maar ik ben al nou dertig jaar met Amerikaanse Guinness bezig... en dan ontkom je nooit aan Lincoln. Maar als je alles van hem leest... die man was helemaal niet door, geen, geen profeet of geen uit de lucht gevallen pilaarheilige. Nee, dat was een beroepspoliticus, die was fantastisch. Uh, die debatten met Douglas, uh, heel bekende debatten in Amerika uh, in 1858 om een senaatzetel, hebben ze zeven debatten gehouden. Stad en land afgereisd. Gereisd, en dat waren geen soundbite-debatjes hoor. Die Drie uren. uur werd daar gedebatteerd. Uh, anderhalf uur door de eerste, een uur uh, rebuttal en dan nog een half uur door de tweede. Waarvan de teksten integraal bewaard zijn gebleven. Die werden allemaal in de krant gepubliceerd. En Lincoln was zo verstandig als politicus om ervan uit te gaan, bijvoorbeeld, dat de mensen bij het volgende debat die krant hadden gelezen. Dus hij ging daarop in, hij ging opnieuw, hij, vocht, hij gaf nieuwe argumenten aan. En Douglas, die was niet zo'n slimme politicus, wel een hele goede politicus... niet zo slim en niet zo bij de tijd, die herhaalde steeds maar hetzelfde verhaaltje. En wat Douglas eigenlijk zei, en dat was ook de essentie van de strijd waar het later om ging... Douglas zei, ik heb geen moreel oordeel over slavernij. Laat dat de mensen maar uitmaken. Laat ze maar stemmen over slavernij. Volkssoevereiniteit noemen die dat. Maar dat is natuurlijk wel de grondslag voor enorme verdeeldheid. En dat is waar Lincoln zich altijd tegen verzet heeft. En ja, in die debatten liet hij bijvoorbeeld zien, Fantastisch politicus... maar ook de keuzes die hij maakte. Op het juiste tijdstip slavernij erin brengen. Op het juiste tijdstip de juiste dingen doen. Heel goed politicus. Dus hij weet het noorden in ieder geval dusdanig goed te mobiliseren. Dat ze de strijd aan willen gaan. En uiteindelijk ook de strijd winnen. Weliswaar met heel veel moeite. Want alle goede militairen zitten in het zuiden. Ja, en... Het was natuurlijk ook een rare strijd. Hè? Want het zuiden hoeft alleen maar te overleven om te overleven. Het zuiden had zich afgescheiden. En als het noorden niks deed, dan was dat gewoon zo gebleven. Maar hij, hij, Lincoln, als ik het goed begrijp... bleek naast een heel goed politicus... ook een uitmuntend uh, aanvoerder van de strijdkrachten te zijn. Hij bleek een heel stratege. Goeie... Want het kwam vooral omdat zijn generaals allemaal... nogal lamlendig waren en niks deden. En toen ging hij zelf naar de Library of Congress... haalde stapels, boeken, Clausewitz en um, de hele handel. En begon zelf na te denken over hoe die oorlog gevoerd moest worden. En ging zijn generaals zelf nou, aansturen. Met, met, met de, met de uh, boekjes in de hand nee, van... Nee, dat verwerken niet allemaal. De man was een geweldige lezer. Shakespeare en de Bijbel. En dat spreekt ook allemaal uit zijn toespraken. hij las alles... Bij Elkaar en wist uit te halen wat hij nodig had voor zijn politieke doeleinden. En Hij maakte goed gebruik van de middelen van die tijd. Niet alleen dat die toespraken in de kranten stonden. We hebben ook een, ik heb een heel boek met foto's hiervan, Want Die hele beroemde foto's met het gegroefde gezicht. Ik heb hier eentje liggen van twee dagen voordat hij werd doodgeschoten. Het gegroefde gezicht, die man die geleden heeft voor de natie. Hij wist heel goed dat die gepubliceerd werden. En, dat en die ze... reputatie had hij toen ook al? Op het moment, nee, moment nee, nee. dat die oorlog afgelopen was? Dit is nou, de man... Hij had de reputatie als honest ape, eerlijke Abraham. Omdat hij zijn schulden altijd afbetaald had. Maar die kon hij onderstrepen en bevestigen... En sterker maken door foto's van zo'n eerlijk. De man was ontzettend lelijk, wist hij zelf ook. Alleen hij zag er heel eerlijk en betrouwbaar uit, En maar heel diep leidend. En als je die foto's dan gaat publiceren, dan krijgen mensen een beeld bij zo'n persoon. Dat komt wel een beetje met Reagan overeen. Die had ook door hoe belangrijk de camera was. Ja, Reagan was ook een ja. hele goede politicus, absoluut. Uh, maar hij heeft niet de wereld veranderd. En dat kun je van Lincoln wel zeggen. Het, die geschiedenis van de grote mannen ja, daar kun je lang over twisten. Ik had vroeger, ik had hem meegebracht. Ik vroeg het boek had ik in de kast staan... de grote van alle tijden. En daar zat Lincoln ook bij en zat Napoleon bij en daar zat Alexander de Grote bij. En het is toch belangrijk om over na te denken dat mensen wel degelijk de geschiedenis kunnen veranderen. En in dit geval bij Lincoln veranderde geschiedenis. Ja. Absoluut. Nou ben je bezig met een boek over hem. Ja. En dan ben je een Nederlander die een boek schrijft... over een van de grootste Amerikanen... waar al zo verschrikkelijk veel bibliothekenvol over is geschreven. Leg me nog even kort tot slot uit... wat denk je toe te voegen? Wat, wat nou, ten, wil je? Ten eerste vind ik dat er in het Nederlands taalgebied... een goede biografie van Lincoln voorradig moet zijn. En Scholten Noordtelt heeft de laatste geschreven... 1956. Het is tijd dat er weer eens eentje komt. Maar ik, ja, ik, het is allemaal secundaire literatuur die ik lees. Ik ga natuurlijk geen eigen onderzoek doen. Maar ik heb wel een interpretatie van Lincoln... die ik denk die interessant is. En die ook voor Nederlanders... want het is natuurlijk een Nederlands taalgebied... die voor Nederlanders de moeite waard is om te lezen... om zich te realiseren... dat iemand, een beroepspoliticus... dus ook een hele verstandige en hele mooie heel hoogstaande man kan zijn. Het dat, dat is, is. is een lesje voor Nederland, denk ik, indirect. Zeg, oh ja. Onze politici, dan hoor ik je dat Verhiede. zeggen. Ja, nee, is, er zijn dus beroepspolitici, hij, hij verdedigt het vak van politicus eigenlijk op een fantastische manier. Ja, en, en de reputatie van politicus is dusdanig slecht, eigenlijk, in Nederland, zeg Erken, jij, ja, dat je nu... Er zijn beroepspolitici, laat ik Maxime Verhagen even noemen, maar die, waarvan je denkt, van die zijn nooit te vertrouwen, maar Lincoln laat zien dat de beroepspoliticus ook noodzakelijk kan zijn om je land te redden. Goed, u hoorde Frans Verhagen over Abraham Lincoln. Het boek verschijnt. <laughs> over Oké, okay. hartelijk dank voor uw komst. We zijn er weer na 11 uur met de boek en met een documentaire over de Boerenpartij van Hendrik Koek. Tot na 11 uur, tot zo.